Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Job Cohen verlaat de politiek. Inspectie wil neurochirurg spreken over Prins Friesho. en ECB kopt voor het eerst sinds de zomer geen staatsobligaties op. Job Cohen heeft op een persconferentie toegelicht... waarom hij heeft besloten om de politiek te verlaten. Het gaat hem aan het hart dat hij kiezers en partijgenoten teleurgesteld heeft en de soms te hoge verwachtingen die er waren na zijn aantreden niet heeft kunnen waarmaken. Het nieuws over het vertrek van Cohen werd vanmiddag bekendgemaakt. Cohen zei dat hij niet in staat is gebleken om het ongunstige tijd voor de partij te keren. Afgelopen weekend heeft hij nagedacht over wat hij nog kon betekenen in de politiek. Zijn conclusie was dat hij onvoldoende effectief was. Cohen wilde niet ingaan op de vraag of hij is opgestapt omdat de fractie hem niet meer voldoende steunt. Partijvoorzitter Spekman noemt het vertrek van Cohen verschrikkelijk. Een ledenraadpleging zal uiteindelijk bepalen wie de nieuwe partijleider wordt. Het opstappen van Cohen leidt tot veel reacties. Premier Rutte heeft Cohen opgebeld... en men bedankt voor de goede contacten van de afgelopen jaren. Oud-PVDA-leider Wouter Bos, die Cohen twee jaar geleden overhaalde... naar Den Haag te komen, zegt in de verklaring... ik vind het verdrietig voor Job en een verlies voor de partij. Kopstukken in de PvdA spreken van een moedig, maar tragisch besluit... Oud-partijvoorzitter Michiel van Hulten zegt dat het veel van je vraagt om toe te geven dat je niet geschikt bent. Dit maakt het mogelijk nu snel een andere leider te kiezen die de strijd met het kabinet aan kan, al van Hulten. PvdA-europarlementariër Berman zegt dat de problemen van de sociaaldemocratie niet worden opgelost met een wisseling van de wacht. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft neurochirurg Kees Tulleken uitgenodigd voor een gesprek. De IGZ wil vaststellen of Tulleken het medisch beroepsgeheim heeft geschonden. Via zijn vrouw, NRC-journalist Jannetje Koelewijn... kwam zaterdag informatie naar buiten over de toestand van prins Friso... die vrijdag werd bedolf onder een lawine. Koelewijn had die informatie uit een gesprek... dat haar man met de behandelend arts van de prins voerde. Koelewijn was bij dat gesprek en zegt dat ze de arts heeft laten weten... dat ze journalist is. Over de gezondheidstoestand van prins Friso is niets meer bekendgemaakt. Volgens de RVD is hij nog steeds niet buiten levensgevaar.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 De smokkel van vloeibare cocaïne via Schiphol is afgelopen jaar opvallend toegenomen. In 2011 werden 65 couriers met vloeibare kook aangehouden tegen 20 het jaar daarvoor. Dat staat in het jaarrapport van de Maréchaussee. De Maréchaussee maakt zich zorgen over het slikken van bolletjes vloeibare cocaïne. Als die knappen, is de kans op een overdosis groot. Vloeibare cocaïne wordt veel sneller in het lichaam opgenomen dan poeder.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 Een rebellengroep in de West-Soedanese provincie Darfur... zegt dat ze 52 VN-militairen vasthoudt... voornamelijk afkomstig uit Senegal. De militairen zijn opgepakt door een groep... die zich verzet tegen de regering in Khartoum. De militairen zouden zijn opgepakt... omdat ze gebied van de rebellen waren binnengetrokken. De VN-missie in Darfur is onder meer bedoeld... om de burgers in het gebied te beschermen. In Soerendonk onder Eindhoven zijn twee mensen... gewond geraakt tijdens een carnavalsoptocht. Een onderdeel van een praalwagen kwam naar beneden... en viel in het publiek. Hoe de gewonden er aan toe zijn, is niet duidelijk. Het weer vanavond is vrij helder. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en vannacht regen. Minimaal rond het vriespunt met kans op gladheid. Morgenochtend regen, smiddags droger en wat zon. Het wordt 6 graden te wadden tot 9 in het zuidwesten. De komende dagen zacht en wisselvallig. A ah, en de informatie. Fielen staan op de A15-europort richting Rotterdam... tussen spijken en Pernis, 5 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd en twee rijstroken zijn dicht. Ook een ongeluk bij Rotterdam op de A20 naar de hoek van Holland. 4 kilometer file bij Rotterdam Centrum. De rechte rijstrook is dicht. En Een ongeluk met een vrachtauto op de n 31 Leeuwarden richting Drachten... is de weg dicht bij Goudum. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland...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 En Lucella Carrasso. 6 over 6. goedenavond. Ik, ik vind het verschrikkelijk voor Job, uh, voor de fractie, maar ook voor de partij uh, dat dit zo is. De reactie van P van A-voorzitter Hans Spekman op het vertrek van Job Cohen. We gaan naar Amsterdam, het partijbureau waar Cohen zijn vertrek heeft toegelicht. Wilco Boom is daar. Wilco, wat gebeurt er nu bij jou op dat partijbureau? Nou, nou, er zou sprake zijn van een vergadering van het fractiebestuur, van de Tweede Kamerfractie. In elk geval vergadert vanavond in dat partijbureau op de Herengracht het partijbestuur. De vergadering was natuurlijk al gepland, maar die staat nu volledig in het teken van het voor velen toch onverwachte vertrek van Cohen. Ja, laten we even naar Cohen vanmiddag gaan. Ik ben twee jaar geleden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 Ik reken mij dat aan, maar het gaat uiteindelijk niet om mij. Want wij staan in dienst van iets dat groter is dan wijzelf. En daarom treed ik vandaag af als voorzitter van de Tweede Kamerfractie... en verlaat ik ook de Kamer. En daarmee was het feit daar de koning is dood, levende koning Wilco. Wie volgt hem op? Ja, dat is een, de vraag die nu iedereen bezighoudt. En de namen die het meest worden genoemd... zijn de namen van de huidige fractieleden Diederik Samson en Martijn van Dam. En de procedure is nu als volgt. Er komt uh, komend week -einde al een politiek ledenforum. En die mensen die gaan een zwaarwegend advies uitbrengen... over wie de opvolger moet zijn. Dat zal iemand uit de fractie zijn. Want mensen van buiten de fractie die hebben natuurlijk geen podium uh, op dit moment. En uh, dan kiest de fractie, die moet rekening gaan houden met dat advies van, die, uh, van het politieke forum. En dan half maart komt er nog een keer een congres... dat officieel de nieuwe fractievoorzitter als leider van de Partij van de Arbeid op het schild gaat hijsen. Nou, degene die het dan wordt is partijleider tot de volgende verkiezingen... want dan komt er weer een lijsttrekkersverkiezing. Ja, als we even naar uh, Cohen teruggaan. Uh, hij had het vanmiddag hè, over de hoge verwachtingen waar hij mee werd binnengehaald. Soms te hoog. De, niet gelukt. Nee, dat moet je inderdaad zeggen. En die verwachtingen waren inderdaad heel erg hoog. Het werd algemeen gezien als een strategische, me strategische meesterzet van, van zijn voorganger Wouter Bos. Dat hij Cohen, de veelgeroemde burgemeester van Amsterdam... als partijleider voor de PvdA naar Den Haag haalde. Uh, er werden wel grappen gemaakt dat hij uh, dezelfde initialen had als uh, Johan Kruijf, die andere verlosser uit Amsterdam. Maar die verwachtingen die heeft hij inderdaad uh, niet kunnen waarmaken bij de verkiezingen in 2010. Ging het nog wel? maar één zeteltje minder dan de VVD. Maar vervolgens kwam de Partij van de Arbeid in de oppositie terecht en die oppositierol ja, die bleek Cohen toch niet op het lijf geschreven. Uh, Wilco Boom vanuit Amsterdam. Maart 2010. Job Cohen legt de burgemeestershamer van Amsterdam neer. Hij gaat de Partij van de Arbeid leiden als opvolger van Wouter Bos. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Als een soort messias, zoals Wilco zei, wordt hij in de Partij van de Arbeid binnengehaald. Op het partijbureau in Amsterdam begint zijn carrière als partijleider van de PvdA. Vandaag stel ik mij met grote overtuiging kandidaat als lijsttrekker van de Partij van de Arbeid... De... de partij waar ik al sinds mijn achttiende lid van ben. Hoeveel werkelozen komen er per maand bij op dit moment? Te veel op dit ogenblik. 6.000 mensen komen erbij. En uh, nog eentje. Weet u hoe groot de Nederlandse hypotheekschuld is op dit moment? Oh, dat, nee, dat getal ken ik niet. Nee. Hier zijn we. Goedenavond. Vanavond is het natuurlijk een geweldig spannende avond. Want hoe blij jullie ook zijn, hoe blij ik ook ben, de uitslag die kennen we niet. Als ik net heb geconstateerd dat de heer Wilders een gevaar is voor de rechtsstaat, dan zegt u ondertussen oh. geen enkel probleem, oh. geen enkel probleem. Ik oh. oh. enkel probleem oh. om dan te u zeggen. Oh. Naar oh. Naar oh. Regering, ik sluit met zelfs de u niet uit. Het kabinet Rutte zegt: "We gaan Nederland vooruit helpen, we gaan het sterker maken, beter, veiliger." Er wordt 18 miljard bezuinigd. Ja, kunt u nog wel oppositie voeren? Ja, dit, dit is geweldig dat dit allemaal kan op deze manier. Uh, Mark Rutte heeft uh, een tijdje geleden niet voor niks gezegd... van uh, rechts zal hier zijn vingers bij aflikken. Uh, ik denk dat... Uh, en, en zeker mensen die het goed hebben, die, uh, die, die houden het ook hier goed bij. Maar mensen die het niet zo heel goed hebben, middeninkomens... ik denk dat die heel goed moeten kijken... en hun vingers even moeten natellen hoe het precies in elkaar zit. Wat we zien is Mark Rutte, de tuinman met de kettingzaag. Vrouwen en kinderen binnenblijven. Rutte komt snoeien...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 Hij is degene die de stekker uit dit kabinet kan trekken en niemand anders. Waarom is het mogelijk dat dit kabinet honderden miljarden, tot nu toe 100 miljard naar Griekenland, aan leningen en garanties gireert? De partij van de heer Cohen steunt dit en daardoor kan dit gebeuren. Dus als de heer Cohen een beetje een vent is, dan zegt hij het is slecht. Voor Henk en Ingrid, in uw geval voor Ahmed en Fatima. En ik trek de steun Vo in. Voorzitter, hou op met die flauwekul. Nou heb ik er echt genoeg van. Goed zo. Dat we dit soort om... Laat het zien. Hou er op. Kom maar. En wat er aan de hand is... Eindelijk een beetje pet. Meneer Timmermans, u, u las uh, vanochtend een interview in dagblad Trouw... met, met Job Cohen en Hans Pekman. En bij welke zin u dacht u, nu gaat het niet meer goed? Nou, toen ik klaar was met het interview, uh, toen ik gelezen had, dacht ik van...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 Stonden alle neuzen dezelfde kant op. Zo hoort het in een club. Um, bij ons kan dat ook uh, met ruimhartigheid. En daar ben ik ook heel erg trots op. Wij hebben zijn... de hele fractie u. Ja. Er was niemand die zei van nou meneer Cohen, misschien is het tijd dat u weggaat. Luister eens, dit is de conclusie. Het partijleiderschap van Joop Cohen duurde bijna twee jaar... nadat zijn partij bij de verkiezingen in juni 2010 net niet de grootste partij werd... en dus ook geen plek kreeg in de nieuwe regering. Werd Cohen de rest van de tijd overladen met kritiek. Vanuit de fractie van de PvdA blijft het vooralsnog stil vanmiddag na het nieuws... van collega-fractievoorzitters van andere partijen komen korte reacties. We hoorden net Wilders over de bedrijfspoedel. Nou, Wilders gaf via Twitter een korte reactie... Ik heb kennis genomen van het vertrek van Jop Cohen als fractievoorzitter van de PvdA. Het is een interne PvdA-kwestie waar ik niet inhoudelijk op reageer. Ik wens hem overigens persoonlijk het beste toe. En dat doet ook Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Zij, zij twittert nog meer. Wij verliezen met Jop Cohen een zeer gewaardeerde en plezierige collega. Dan Pechtold, vanuit werkbezoek Tunesië met respect kennis genomen van besluit collega Jop Cohen. Verbinden blijft een prachtkwaliteit in de politiek. Via Twitter gaat het allemaal tegenwoordig. En via de radio hoort u dat het een belangrijke avond wordt voor Griekenland. De ministers van Financiën van de EU beslissen over het hulppakket van 130 miljard euro. We spreken straks minister De Jager. Eerst verkeersinformatie, Kees Kwaks. Spits is al bijna gedaan, nog 15 kilometer file. Opvallende zaken nog de A10, bij Amsterdam, bij knooppunt 3 kilometer. Een ongeluk was er op de A15 van Europort naar Rotterdam. 3 kilometer bij knooppunt Benet Lux levert het op. Ook een aanrijding naar Hoek van Holland op de A20. Bij Rotterdam Centrum staat 3 kilometer. En in het noorden, problemen blijven op de N31. Leeuwarden richting Drachten. Na een ongeluk is de weg dicht bij Gautum. Dit is het NOS Radio 1-journaal. met Lucella Carasso en Tim Overdijk. De ministers van Financiën van de Eurolanden... buigen zich vanavond over het tweede hulppakket van 130 miljard euro... voor het noodlijdende Griekenland. Voldoen de Grieken wel aan alle voorwaarden... Dat is de vraag. Intussen worden de Grieken zelf zeer ongeduldig. Ze vinden het onacceptabel dat landen als Nederland steeds weer nieuwe eisen stellen. Minister De Jager van Financiën trekt zich van die verwijten niks aan, zegt hij. Dat was niet minister De Jager. We gaan eens even kijken. Uh, die vind ja. ik heel makkelijk en die vind ik goedkoop. En het is ook. Onjuist, want het zijn geen nieuwe eisen. Het is niet het Westen, het West-Europa die heeft gezegd van Griekenland ga maar verkiezingen houden in april. Wij hebben niet gezegd van, dat je kunt ontsporen van het programma. Nogmaals, het is niet Nederland of Duitsland die Griekenland in de problemen heeft gebracht. Dat is op de eerste plaats Griekenland zelf. En daar moeten ook de oplossingen vandaan komen. De Belgische minister van Financiën Stefan van Akkeren, uw collega uit Nederland, Jan Kees de Jager, staat bekend als een lastig onhandelaar. Wel, ik denk dat het belangrijk is wanneer je een duidelijk standpunt te verdedigen hebt... dat je voldoende lastig, zoals u dat noemt, bent. Uh, want het is belangrijk dat iedereen, ook de belastingbetalers van de landen waar beroep wordt opgedaan... dat die ook het gevoel krijgen dat ze een eerlijke deal hebben. Minister De Jager, u heeft al gezegd, 130 miljard en geen cent meer. Nou lijkt het er toch weer op dat de Grieken meer nodig hebben. Nou ja, het, voor Nederland is het duidelijk dat het niet meer dan 130 miljard euro kan zijn. Overigens is het nog steeds dat tweede pakket waar al heel lang over wordt gesproken. Dus in die zin zijn het geen nieuwe miljarden. Maar het mag voor Nederland niet meer dan 130 miljard zijn. Verder hebben we ook een aantal strenge eisen als het gaat om het toezicht in Athene. We hebben strenge eisen als het gaat om ja, geld op een soort geblokkeerde rekening. Een escrow account in mooi Engels geheten. En we zijn nog steeds ook niet als het gaat om de schuldhoudbaarheid... gekomen op het punt waarvan Nederland heeft gezegd... en het IMF ook kunnen zeggen... ja, de schuld is houdbaar, dus op die manier kunnen we en moeten we erin stappen. Dat wordt dus nog lastig om vanavond uw handtekening eronder te zetten. Nou ja, dat is de vraag. Laten we eerst gaan uh, luisteren wat men binnen de trojka en Griekenland te zeggen heeft. We hebben vorige week gezegd, dit is nog niet genoeg. En we hebben tot twee keer dat nu gezegd, dit is niet genoeg. En Griekenland opnieuw met een stuk huiswerk naar huis gestuurd. De trojka moest dat allemaal controleren. We gaan straks aanhoren hoe ver het daarvoor is. Sowieso geldt voor Nederland dat we ook nog naar het parlement uh, toe moeten. En dat Griekenland in de tussentijd nog een aantal maatregelen moet implementeren. Maar dat u geen zorgen dat de politici waar u nu zaken mee doet... en misschien na de aprilverkiezingen in Griekenland er niet meer zitten? Dat moet absoluut niet kunnen. En daarom eisen we ook handtekeningen van tenminste de twee grootste partijen in Griekenland... die nu samen een hele ruime meerderheid in het parlement hebben. En zonder dat, als een van die partijen zegt van nou ja, we weten het niet zeker... nee, ze moeten ook tekenen voor na de verkiezingen. En dat moet ook heel duidelijk zijn. De Jager, in gesprek met correspondent Tijn Sade En in die discussie over Griekenland gaat het er vaak over hoe het land er nu bij staat. De vraag is of het land op weg is om een ontwikkelingsland te worden. Paul Hoebink, goedenavond. Goedenavond. U bent hoogleraar ontwikkelingsvraagstukken aan de Radboud Universiteit Nijmegen. En is Griekenland binnenkort een echt ontwikkelingsland? Bij lange na niet. He. Griekenland uh, hoort toch steeds tot de 30 rijkste uh, landen als je kijkt naar het per capita inkomen. En als je een andere indicator neemt uh, uh, voor ontwikkeling. en dat gaat het om hoe oud worden mensen nou gemiddeld? Wat is de levensverwachting? Dan zit Griekenland, ondanks het feit dat daar uh, in dat land het meest gerookt wordt. Uh, in de, van de landen in de Europese Unie, zit Griekenland toch nog steeds op hetzelfde niveau als Nederland. Worden, mensen in Griekenland worden gemiddeld zo'n 81 jaar oud. En dat geeft aan dat het uh, hele uh, systeem van gezondheid. Gezondheid, uh, en dergelijke, uitstekend in elkaar zit, goed functioneert. Dus uh, nee, Griekenland is bij lange na geen ontwikkelingsland. Als je kijkt naar het gebied van de economie... Uh, ja, kijk, uh, Griekenland is wel sterk afhankelijk van een tweetal sectoren. En eigenlijk doet de landbouw het relatief uh, niet zo goed. De, uh, zwaar gesubsidieerd uh, uh, exporteert men wel katoen en tabak bijvoorbeeld. Wat uh, ja, in het Europese landbouwbeleid krijgt Griekenland nogal wat centjes daarvoor. Uh, uh, Griekenland is sterk afhankelijk van de, de scheepvaart. Hè. Het is een van de grootste uh, scheepvaartondernemers op deze aardbol. De, gro de grootste vloot. Uh, komt uit Griekenland. En het toerisme is natuurlijk heel erg belangrijk. Nou, dat, die economische structuur zal ik maar zeggen. Als je daarnaar kijkt, dan heeft dat wel trekjes van een ontwikkelingsland. Dat je sterk afhankelijk bent van um, slechts twee sectoren. En dat je hele um, uh, bedrijfsleven sterk versplinterd is over hele veel kleine uh, middelgrote bedrijven. Ja, een grote kwetsbaarheid dus. Waar moet je dan op letten als je een eisen stelt voor het geven van hulp? Om ervoor te zorgen dat het land niet compleet wegzakt? Nou, We hebben daar natuurlijk voorbeelden in de geschiedenis van. Uh, dat gaat met name om de Latijns-Amerikaanse schuldencrisis uit de jaren 80. Waar toch relatief wel welvarende landen uh, in hele lange periode, in een periode van uh, recessie gedrukt werden. Echt over een periode van meer dan tien jaar. Ja, maar dus ik Londen vind bijvoorbeeld. Nou, dat gaat om Brazilië, dat gaat om Argentinië, dat gaat om Peru. Uh, wat je erg, uh, waar je erg mee moet oppassen, natuurlijk, is dat je het land niet helemaal uitkleedt. En dat er ergens uh, licht aan het einde van de tunnel zit. Uh, uh, zodat ook er weer vertrouwen ontstaat uh, bij consumenten en uh, bij anderen. om in het land uh, te investeren of om spullen te kopen. Dus ja, ik, uh, de, de recepten van het Internationaal Monetair Fonds in de jaren tachtig uh, werkten nou net niet die kant op. Ja, er, zit één, er zit één andere. Ding bij. En dat is wel voordelig. De inflatie in Griekenland is heel erg laag. En uh, nou, als, we nou, als Griekenland er nou ook in slaagt om de rentestand naar beneden te drukken. dan komen ze niet in die neerwaartse spiraal terug. zoals we die in de jaren 80 in Latijns-Amerika onder andere zagen. Ja, Brazilië, Argentinië, Peru de jaren 80 duurde toch tot nou, redelijk ver in de jaren 90 uh, voordat die landen weer helemaal terugkwamen. Uh, ja, en dat mag je hopen dat dat bij Grieken, dat dat Griekenland niet gebeurt. En uh, ik vind dat inderdaad uh, economische groei uh, ook echt uit uitgangspunt zal moeten zijn van de IMF-recepten. Uh, dit heeft Europa sterk in de handen van de Internationaal Monetair Fonds gedrukt, zoals we, we weten. Nou, de, Het Internationaal Monetair Fonds zal ervoor moet, moeten zorgen dat uh, groei op, uh, na, een, na een korte periode van recessie uh, toch ook weer uh, naar voren komt. Heb je een enige verwachting wanneer Griekenland er dan eventueel weer bovenop zal zijn? Nou, als het IMF het goed aanpakt en als Europa toch uh, welwillend blijft... Om, uh, uh, ten opzichte van Griekenland om te zorgen dat, uh, dat die groei toch weer terugkomt... dan zou het een korte shockperiode kunnen zijn van 4-5%. Er zijn voorbeelden in de geschiedenis van waar dat op die manier gelopen is. Ook met uh, internationaal monetair fondsprogramma's. In welvarende landen zoals Zweden en Groot-Brittannië. Nou, laten we hopen dat dat bij uh, de Grieken ook zou lukken. Ja, en een faillissement is geen optie? Ja, nee. Ik denk dat dat uh, uh, niet alleen voor de Grieken slecht is. Ook voor de euro slecht is. Ook voor ons slecht is. Ook voor ons bankwezen slecht is. Dat moeten we niet willen. Dat is een grote verschil met Zuid-Amerika dan dus? Nou, die landen zijn ook niet failliet gegaan. Die zijn wel uh, heel lang in een periode van een recessie gedrukt... maar die hebben ook wel gewoon uh, uh, hun schulden uh, afbetaald uh, uiteindelijk. Uh, Sommigen uh, hebben lang de naweeën daarvan nog ondervonden. Maar, uh, uh, en er heeft natuurlijk ook daar, hebben daar, schuld, daar schuldkwijtschelding uh, plaatsgevonden. Niet op al te grote schaal ja. overigens. Maar uh, die zijn uiteindelijk ook wel uit die schulden gekomen. Ja, was toch een soortement gecontroleerd faillissement? Ja, ik weet niet of je het zo mag noemen. Uh, ja. Ze zijn in ieder geval niet officieel failliet verklaard. En dat wil zeggen dat niet alle schulden uh, die er zijn... alle schuldpapieren in de fik gestoken zijn. Ja. Dus uh, nee, zo is het toch niet gelopen. Daar mag Griekenland dan hoop uit putten. Paul Hoebink, uh, hoogleraar ontwikkelingsvraagstukken in Nijmegen. Dank u wel. Graag gedaan. Dan de situatie van Prins Frizo. Vandaag kreeg de tweede zoon van koningin Beatrix zijn moeder, zijn schoonmoeder, zijn vrouw Mebel en hun jongste dochter Zaria op bezoek. Menno Remeij nog altijd in Insbroek, Menno. En maar er is geen nieuws over de gezondheidstoestand van de prins naar buiten gekomen. Hè? Nee, er zijn geen mededelingen gedaan door de Rijksvoorlichtingsdienst over de gezondheidssituatie van de prins. Um, ja, dat er rekening uh, moet worden gehouden dat niet eerder dan eind deze week een prognose kan worden gegeven. Dat geldt nog steeds, het uh, bericht van uh, gisteren. Inmiddels is het natuurlijk wel meer dan 72 dagen geleden dat de prins hier binnen werd gebracht. En volgens artsen die wij dan uh, spreken in Nederland is dat in vergelijkbare gevallen, in andere gevallen, het moment dat het normaal gesproken getest wordt getest wordt of er hersenactiviteit wordt gemeten. Toen was Menno Rehmeijer weggevallen. We gaan eventjes kijken of wij hem nog opnieuw kunnen bellen. Menno Rehmeijer, onze verslaggever dus in Innsbroek. Hij vertelde over het uh, bezoek van de familie aan prins Friso. Hij is 72 uur inmiddels in het ziekenhuis. Normaal gesproken een moment dat er een test wordt gedaan... Daarover zijn in ieder geval geen mededelingen gedaan naar buiten. Menno, als het goed is, hebben wij weer uh, contact. Je zei, ja. normaal gesproken wordt er dan een test gedaan... maar daar heb je niks over gehoord of dat gedaan is en wat dat heeft opgeleverd. Nee, daar zijn daar geen mededelingen over gedaan. Uh, er is ook geen nieuw communiqué uitgegeven. Wat we wel hebben gehoord vanuit uh, Nederland... Dat is de neurochirurg Kees Tulleken, die de afgelopen dagen hier was op een congres... en informatie heeft doorgegeven over de gezondheidssituatie van de prins... informatie van de actie hier had gekregen. Door de inspectie voor de gezondheidszorg is gevraagd om tekst en uitleg te komen geven... over zijn optreden en het mogelijk van zijn beroepsgeheim. Ja. Zeg, nou even terug te gaan naar de situatie van prins Frizo. Krijgt hij nog meer bezoek vandaag? Um, ja, nou ja, goed. Koningin uh, Beatrix en prinses Mabel zijn de afgelopen drie dagen hier steeds zo rond een uur of half één gekomen. En zo'n anderhalf uur dan gebleven. Nou, als we dat dus een beetje die lijn doortrekken. De afgelopen twee dagen zijn s'avonds steeds zo rond negen uur. Uh, prinses Mabel uh, met een van de andere familieleden gekomen. Uh, we hebben er bijvoorbeeld binnen zien komen met uh, prins Constantijn en met haar zus. En gisteravond. Alexander. Nou, als we die lijn doortrekken, dan zal prinses Mabel zo rond een uur of negen vanavond hier weer verschijnen. Met een van de andere familieleden, wellicht prinses Maxima of prinses Laurentien die hier nog niet uh, zijn geweest. Ik hoop dat de lijn met jou nog even in stand blijft, want ik heb nog een vraag. Vandaag is ook duidelijk geworden, Menno, met wie Friso afgelopen vrijdag aan het skier was. Van wie gaat het? Ja, de afgelopen dagen gingen die geruchten al dat de zoon van de eigenaar uh, het zou zijn, Florian Moosbrugge... Manager van Hotel Post, waar de familie al jaren verblijft. En ook al jarenlang goede vriend van Friso. Nou, Vandaag heeft de Oostenrijkse televisie een interview gehad met zijn moeder. En die heeft dat verhaal bevestigd. Mijn nog een weier. Dankjewel. En daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1-journaal van maandag 20 februari. Met daarin. Het aftreden van Job Cohen morgenochtend... en vanavond waarschijnlijk ook in met het oog op morgen. Meer reacties op het aftreden van Cohen. Zo dadelijk, na het nieuws van half zeven... avondspits van WNL, Joost Eermans. En dat gaat volgens mij ook over het onderwerp waar wij het net over hadden. Dat klopt, en dan heb ik het niet over Cohen. Maar dan hebben we het over Friso. Ja, het is, het is kiezen en delen wat dat betreft op dit moment. Eh, Cohen, waarom niet? Eh, waarom gaan we het er niet over hebben? Ik vind het een zegen voor mezelf. Vooral dat hij, dat hij vertrekt, ook voor de PvdA... kun je zeggen, ook voor politiek eh, Nederland wellicht. Ik vind dat het verdekt... Ver, respect verdient. Maar waar ik me veel meer druk over maak, en dat is misschien meer mensen opgevallen, is de NRC van het weekend en daarop volgend, buitengewoon uh, verbazingwekkend, dat de NRC, en daar hadden jullie het inderdaad net over, die informatie heeft geplaatst, uh, vertrouwelijke medische informatie, via via uh, de man van een NRC-journaliste. En dat wordt in de krant geplaatst, blijkt vervolgens nog onjuist te zijn, wordt tegensproken door in ieder geval een woordvoerder van het ziekenhuis waar Prins Friso uh, ligt. Ik wil het daarover gaan hebben. Henry Beunders uh, doet mee, hij is hoogleraar geschiedenis en en Media en de hoofdredacteur van de NRC, Peter van der Meers... die komt uitleg geven over mijn mening dat ik zeg... de NRC doet aan riooljournalistiek... rond Prins Friesho. Ik vind het echt ongehoord wat men daar gedaan heeft. Met name omdat de NRC altijd het vingertje... heel hoog weet te heffen richting andere media. Dus ik vond het echt een portie riooljournalistiek... waar we niet meer van moeten hebben. Daarover kunt u gaan bellen. 081121 vindt u ook dat de NRC... zich echt verslikt heeft in het publiceren... van die vertrouwelijke medische informatie... rond De Prins het weekend. Of weg zegt u nee, dat is vrijheid van meningsuiting... vrijheid van de pers privacy van, het van de koninklijke familie, die staat op het tweede plan. Laat het ons weten. De lijnen staan hier open. 0800 1121. Uh, u kunt ook Twitter Hashtag WNL gebruiken. Hashtag Eerdmans. We zijn bij u. Zometeen vanaf half zeven bij Avondspits. Inderdaad, van WNL. Tot zo. Handig, hè? Even snel die offerte versturen. Daarna meteen al die onbeantwoorde mailtjes checken. En online uw agenda bijwerken. En dat allemaal met uw mobiele telefoon.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 Radio 1, het NOS-journaal. Job Cohen zegt dat hij uit de politiek stapt omdat hij kiezers en partijgenoten teleurgesteld heeft... en dus soms de soms te hoge verwachtingen die er waren na zijn aantreden niet heeft kunnen waarmaken. Zijn opvolger wordt iemand uit de PvdA Tweede Kamerfractie. Oud-PvdA-leider Wouter Bos, die Cohen twee jaar geleden overhaalde naar Den Haag te komen... zegt in een verklaring, ik vind het verdrietig voor Job en een verlies voor de partij.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 Het weer. Middenwijn op, hè. In het noorden is het bewolkt en die bewolking trekt langzaam zuidwaarts. Daar, in het zuiden, dus, maar ook in het oosten, zijn echter eerst nog opklaringen. En de temperatuur komt er lokaal dicht tegen het vriespunt aan, wat voor gladheid kan zorgen. In het noorden regent het vannacht licht. En morgen is het bewolkt met opnieuw in het noorden wat regen. In de rest van het land blijft het meest droog. In de middag klaart het vanuit het westen wat op en het wordt zo'n 7 tot 8 graden... bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestelijke wind. Daarna loopt de temperatuur flink op, met op donderdag en vrijdag zelfs ruim 10 graden. De vorst verdwijnt dus, maar daar krijgen we wel bewolking en soms ook wat regen voor terug. ANWB ah, heeft verkeersinformatie. De avondspits is bijna gedaan. Nog wat korte files op de A4 naar Den Haag, bij hoogmade 2 kilometer... Bij Amsterdam op de A10 richting Zaandam ben knopen Koenplein 3 kilometer. En richting Watergasmeer bij knopen Nieuwe meer 2 kilometer. In het noorden een ongeluk met een vrachtauto. En daarom is de N31 Leeuwarden richting Drachten bij Goudemdicht. dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. De NRC doet aan riooljournalistiek rond Prins Friso. Ja, goedenavond dit is avondspits van WNL. Tot 7 uur kunt u meepraten over de ethiek in de journalistiek Wel, WNL. 0800 1121. Het NRC Handelsblad publiceerde zaterdag een omstreden artikel van journaliste Jannetje Koelewijn. Die via haar man, neurochirurg Kees Tulken, informatie had opgevangen over de gezondheidstoestand van Frizo. In de eerste plaats vind ik kan het al niet dat een chirurg medisch informatie over patiënten deelt met zijn vrouw. Die ook nog eens journalist is. Maar dat Jannetje dit vervolgens ook nog in haar krant gaat publiceren. Dat is op het niveau van een rollenblad. Het bleek vooralsnog ook nog om onjuiste informatie te gaan. Het bleef niet bij de zaterdag editie. Op internet gingen de beweringen door... En op zondag kwam ze opnieuw met vertrouwelijke informatie over de prins naar buiten. De zucht naar nieuws en sensatie is groot. En de NRC heeft het net als vele kranten momenteel lastig. Maar om over de rug van de koninklijke familie je medisch beroepsgeheim te schenden... om je oplagers op te krikken, dat is gewoon fout. Dus NRC, kwaliteitskrant, bied je verontschuldiging aan... over de berichtgeving over prins Friso. En stop vooral ook met andere dagbladen en media de morele maat te nemen. Wat hier gebeurd is, dat kan echt niet. De NRC doet wat mij betreft aan riooljournalisten rond prins Friesel. Wel weer 0800-1121. En u kunt twitteren, hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Imke van der Berg doet dat, zegt Joost Eerdmans in het geweer tegen de riool, riooljournalistiek. Nou jij je bent nooit oud om tot inkeer te komen. Jon Koenraads zegt vrijheid van meningsuiting wordt door het NRC te pas en te onpas gebruikt. Wat willen ze bereiken? Ze staan gelijk. En Wouter zegt eens, dit is een kwaliteitskrant onwaardig. Bent tegen het Koningshuis, maar laat die mensen wel gewoon met rust. Wat vindt u? De reportages in de NRC van dit weekend over Prins Friso? Ik vond het nogal, eh, nog echt nogal aan de zee. Zeer grove eh, om zo eh, medische informatie die ook nog niet eens bleek te kloppen naar buiten te brengen. De eerste bellen die ons bereikt heeft was en is... Oh, die is weer, weer weg, maar dat, dat zou dan nu kunnen zijn. Nico Leijenhorst, goedenavond. Ja, ik, ik ben er hoor. Ja. ja, zeg maar Nico, wat vind je? Ik ben het eens met de stelling dat uh, de NRC in te ver gaat. Uh, ik ben trouw lezer overigens, maar je moet je fouten toegeven... Ja. Uh, en wat mij betreft is dus ook de NOS-fouten die ook eigenlijk uh, deze mevrouw gelijk een podium bood op de, de ochtend dat ik achter de tv zat en uh, me eigenlijk rotschok van uh, wat gebeurt hier. Ja. ja, de NOS die bij monden van de, hoofdredactie, de hoofdredacteur heeft gezegd dit is de prijs die de koninklijke familie betaalt. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind dat wat mag, dat mag niet altijd. En uh, wat dat betreft mag een journalist ook zichzelf een beperking opleggen uh, wat mij betreft. Ja. Nou, ik... en, en, hier niets, en hier is niets mee gediend. Ik ben met je eens en nou, ik ben benieuwd of er excuses of in ieder geval een, een soort van sorry zal komen. We spreken er zoals het bekend later in deze uitzending met hoofdredacteur Peter van der Meers van de NRC. Eh, dankjewel Nico voor het bellen. Eh, gelijk een andere reactie tegenover meneer Ramouni. Ja, goedenavond Joost. Eh, ik vind dit een uitleg eh, wel een uitglijder. Maar Joost, journalistiek, dat vind ik iets te ver eh, vo voeren. Ja. Als we toch een krant eh, bij naam moeten noemen, dan is het wel de Telegraaf die aan uh, Rio Instituut, Zowel binnen als buitenland. Nou, dat horen we vaak, hè. Dat, dat, dat hoeven we niet te verbloemen. Dat wordt vaak gezegd. Maar vind je het dan niet opvallend... dat de kwaliteitskant juist altijd met het vingertje naar de Telegraaf wijst... en, en, en soms gelijk, zullen ze gelijk hebben, dat, dat, dat ben ik meteen met je eens... maar vind je het dan niet opvallend dat zij zo'n keuze bewust maken rond Friesland? Nou, kijk, wat me in ieder geval opvalt, en dat geldt voor meerdere kranten... is dat blijkbaar de haast waarmee het nieuws naar buiten wordt gebracht. En vooral uh, de, de hysterie daaromheen... Dat men hoopt dat je daarmee natuurlijk wat meer kranten gaat verkopen ja. en dat is natuurlijk zo jammer. Dat is in het verleden stukken minder gebeurd, maar met het internet en al dat soort zaken worden die kranten wat minder verkocht. Ja. En dat is natuurlijk wel een, een, een jammerlijke, uh, in ieder geval, constatering Dus ik hoop natuurlijk dat ze dat niet meer nog een keer gaan doen. Ze pakken wat ze pakken kunnen, dat is inderdaad het, het, het geluid wat ik elke keer uithaal. Henry Beunders aan de lijn, hij is hoogleraar geschiedenis, media en cultuur. Goedenavond uh, Henri Beunders. Uh, dag meneer uh, dus da, wij, wij vragen ons af, wat vindt u als, als deskundig op afstand hiervan? Is dit een vorm van riooljournalistiek wat NRC bedrijft? Nee, dat vind ik niet. Uh, ik heb zelf in de jaren 80 van NRC al wat gewerkt. Ik heb ook al voor dat soort dilemma's gestaan. Ik had een stuk ook graag geschreven wat Jannetje Koelewijn heeft uh, gecomplineerd wel overwogen. Alleen de redactie had natuurlijk een andere beslissing kunnen nemen uh, die aan het kunnen zeggen bedankt Jannetje, maar we gaan het toch anders publiceren of niet. U legt de schuld dat bij de, uh, de, bij de, eigen, de eindredactie? ...die heeft altijd de verantwoordelijkheid voor de stukken die redacteuren aanleveren. En de, uh, het is waar uh, dat de NSC natuurlijk uh, hier een beetje opmerkelijk werk levert... ...omdat de NSC natuurlijk bekend is als een Republikeinse krant... ...en dus sowieso eigenlijk niet zoveel interesse zou moeten tonen voor een lid van de koninklijke familie... ...niet van het koninklijk huis. En de lange, het lange verweerstuk van uh, de hoofdredacteur vanavond, ja. de krant... Dat vind ik een beetje uh, opmerkelijk in elk geval, omdat het een heel lang stuk is waar één argument, uh, twee argumenten in staan waarom het uh, gepubliceerd is. Nou, de eerste, omdat er zoveel geruchten zouden zijn dat hij een schevelbaarsfactuur zou hebben, maar de ja. tweede is interessant. Um, en ik lees voor, en omdat de gezondheidstoestand van de tweede zoon van de koningin van Nederland wel degelijk relevant nieuws is, al was het maar omdat dienstgezondheid invloed. Kan hebben op het functioneren van de koningin en de kroonprins. Ongelooflijk zeg, waar hou je het vandaan? Dat vind ja. ik wel een beetje vreemd. Want we denken, ah, het is een beetje een belediging voor een staatshoofd die al een de al ouders heeft verloren en een echtgenoot. Ook voor ja. de kroonprins, dat dat het functioneren van eh, het staatshoofd en de kroonprins zou kunnen beïnvloeden. Want de vraag is dan: moeten ze dan aftreden als er iets akeligs gebeurt? Of wat moet er dan gebeuren? Ja. Dus dat. Die argumentatie vind ik niet aan de sterke kant. Die lijkt me heel ver gezorgd. Dan zegt hij ook nog eens, we hebben het genuanceerd gebracht, vond hij, uh, zegt hij zelf, uh, nou, hij maakt ook bekend dat de journalist zichzelf, dat ze zichzelf bekend heeft gemaakt aan de arts van Friso, zeg maar, dat zij journaliste was. Dat uh, zeg ik, ik zou het zelf ook zo hebben gedaan. Ik vind het een goed stuk. Uh, maar nogmaals, de, de beslissing ligt natuurlijk, de argumentatie waarom je het bij de hoofdverdekking. Ja, maar goed stuk, Henry. Het ziekenhuis neemt er afstand van. Waar, waar zo ligt. Dus die zeggen er klopt niks van. Ja, maar die hebben niet gezegd wat er dan niet aan klopt. Dat klopt. Dat in die al zin al uh, vind ik dat zij wel degelijk een, uh, een journalistiek verantwoord stuk heeft geschreven. Maar je kunt je afvragen of het allemaal toch ethisch verantwoord was. Ja, was dit, dit nog? Ja. U, u, u dat zegt eigenlijk, want ik ga weer toch weer u. Maar u zegt eigenlijk het was niet ethisch verantwoord. Maar de journalisten zelf, Jannetje Koelenwijn, valt dit niet uh, te verwijten. Dat is eigenlijk. De nee, in dat natuurlijk zelf in de ik-vorm heeft geschreven hoe het tot stand is gekomen. Wat de uh, dat ze zich bekend heeft gemaakt als journalist. Dat ze heeft gezegd dat ze het zou gepubliceerd in een dat, dus dat is wel heel wat voor een journalist. En dan kun je andere andere media niet altijd uh, uh, de, uh, mm -hmm. zeggen dat die het ook zou doen. Uh, want we moeten, we, we moeten maar te denken aan de telegraaf interview met die 12-jarige. Ja, daar ja, waar we, we het de ook de even over hebben. Me het ja. Uh, dus er zijn wel andere methoden waarvan je, je kunt zeggen, nou dat is wel op alle fronten een beetje dubieus. Dus in dit geval zou ik toch willen zeggen, ja, zij heeft wel gedaan wat ik in haar geval ook zou hebben gedaan. Maar, maar denk nogmaals, je? Ja. daarna moet er nog een laag zijn die zeggen, die zegt van nou, gezien onze krant, onze, onze missie en gezien de uh, eenbron eigenlijk maar. Uh, zullen we het toch anders brengen of niet? En is dat dan de oplage cijferdrang, zoals Blafmans dat twittert? Uh, is dat de, de, de doorslag geweest voor de hoofdredactie om dit wel te plaatsen? We gaan het hem zo zelf vragen, maar wat denk jij? Mm, nou, wat je wel kunt constateren is dat de afgelopen drie weken... elke drie dagen een grote uh, drie dagen durende of iets langer, uh, zullen we zeggen, toch maar hype. Eerst het tweede Koorts, dan Moelanders meldpunt Koorts... En dan hebben we uh, Kort en nu dan de volgende dagen, de komende dagen, uh, Job Cohen. Ja het, uh, het om, om ja, het is ongelooflijk. Het is onvoorstelbaar hoe snel... snel nee, het aan. nieuws, dat moet jou zelfs verbazen hoogleraar... hoe snel het nieuws elkaar opslokt... dat je het over Cohen waren, wel helemaal weer vergeten. Toen kwam Friso. Nou, het lijkt Friso weer weg. En dan Cohen. Maar zo gaat het bijna per uur. Hè? Dat, is bij, de, dat, dat komt door het, Twitter. Bij uur en, dan, en dan is het de vraag dat het zo Kamerbreed over heel Nederland uitgestort wordt... daar uh, zouden sommige media zich misschien iets... Uh, genuanceerder te houden over kunnen opstellen. Ja. Yes. Oké. Okay. Henry Bundes, hier laat het bij. Dank je zeer hoogleraar... Uh, van de media... En de geschiedenis daarbij zeer bedankt uh, bij Avondspits. 081121 is een nummer om te draaien om u, uh, uw mening te geven over mijn stelling. NRC doet aan riooljournalistiek rond Prins Friso. Uh, Rodrigo zegt op Twitter, hashtag WNL. De media moet het ongeval met de Prins niet hypen. Laat de koninklijke familie met rust in zulke situaties. Mr. Joop zegt eens, juridisch gezien misschien niet fout, moreel, verwerpelijk. Zowel NRC als NOS hebben een eigen verantwoordelijkheid. Joyce uh, zegt ja, kan, de, kan het de krant of journalist niet kwalijk nemen. Nieuws is nieuws. De arts had deze in niet mogen delen. En Stefan Nijhuis twittert niet alleen de NRC, de media als geheel sloegen onwaarschijnlijk ver door, alsof Friso al was overleden. NRC wilde blijkbaar niet onderdoen. U kunt meedoen, 0811 21. Er zijn inderdaad vele honderden reacties binnengekomen, ook bij de NOS begrijpen we, van mensen die de, eh, bijna de necrologie, dus alsof Frins Friso al overleden was, onbegrijpelijk hebben gevonden. Maar ik wil het dus hebben over de NRC en het brengen van informatie, medische informatie van een arts in de buurt van Friso, waarvan je ervan mag uitgaan dat dat zeer privacy Gevoelig en persoonlijk en vertrouwelijk zou moeten worden gehouden. Wat vindt u ervan, John Kniebeen uit Rotterdam? Goedenavond. Nou, het is knieerig, maar dat vergeef ik je. Uh, ik vind het uitstekende journalistiek van de NRC op een zeer genuanceerde, gedegen wijze brengen ze gewoon iets nieuws. Ik snap dat mensen het niet altijd leuk vinden en zeker de koninklijke familie dat dit naar buiten komt. Maar ze hebben gewoon de journalistieke taak uh, gedaan. Ze hebben er goed over nagedacht en deze afweging gemaakt. En ik begrijp al die ophef niet in Nederland, waarbij er elke dag in een paar kranten, die bij mij thuis nog niet eens in de kattenbak gaan, uh, volstrekte onwaarheden staan. Doelbewust uh, nieuws gemanipuleerd wordt om de mening in Nederland uh, tot stand te brengen. En daar valt ineens als de NRC gewoon iets scherps brengt, daar valt op. Nou, iets op. scherps. Jij zat erop te wachten, zat je er op te wachten, John, dat je die informatie kreeg die ook nog eens niet juist bleek te zijn, al vol volgens de woordvoerder van het ziekenhuis? Nou, ik denk dat de informatie wel juist is. Uh, en uh, het bericht wat die middag uh, circuleerde was uh, dat uh, de prins een uh, schedelbasisfactuur ha had en... Uh, de, de journalist en ook uh, haar man he, hebben de afweging gemaakt. Nou, wij horen nu dat dit zo is. Ze heeft zich ook bekendgemaakt. Ze heeft alles goed gedaan. En het is zeer relevant, want het ver, vergroot de kansen van, uh, uh, van het slachtoffer. Uh, Verder malen ja. uh, als de situatie okay. is. Duidelijk punt, John. Ik ben eigenlijk... het zeer eens met deze, met deze reportage in NRC. Goedenavond, Rombout Cruzen. Ja, goedenavond. Dag meneer Cruzen. Goedenavond. Ja, ik ben het. Ja, ik ben het uh, eens met de stelling dat het uh, totale onzin is dat hier in de media over gecommuniceerd wordt. U bent chirurg uh, voor de duidelijkheid? Begrijp ja, ik, ik ben chirurg in Zwolle <kuggen> en ik heb met grote regelmaat te maken met, met zieke mensen. en uh, Er staat verder helemaal niemand in de krant en dat vind ik ook zeer terecht uh, van alle mensen die uh, behandeld worden in de ziekenhuizen. En ik vind dat ook uh, Friso gewoon niet in de krant hoort met dit soort dingen. Nee. Uh, het schaadt, denk ik, uh, het vertrouwen in, in, uh, van, van Friso in de medische wereld. Uh, het is volstrekt irrelevant voor, voor ons als mensen in Nederland... om te weten wat er met de gezondheidstoestand van hem aan de hand is. Het heeft geen enkele re relevantie voor de, voor de staat Nederland... omdat hij geen rol speelt in het Koninklijk Huis. Ja. Uh, we leven wel allemaal mee met het feit dat hij ziek is. Dus meer dan uh, de informatie dat hij ziek is... Uh, ernstig eraan toe is en in het ziekenhuis ligt, uh, dat lijkt mij voldoende... Ja, U wat al, gezegd, U wat al gezegd wordt, ja. de kans is heel groot dat die informatie onjuist is. Want die is uit tweede of uit derde hand verkregen. En de enige bron die er zou moeten zijn voor de media, dat is het ziekenhuis zelf of de woordvoerder daarvan. Ja. zeker Daar helemaal niemand. Nee, nou, de helder, u zegt niet doen. En dat had ook niet, niet moeten gebeuren, maar u gaat bijna verder dan. U vindt bijna alle informatie niet nodig totdat de RVD weer met iets nieuws komt. Uh, dank u zeer, Robert Krusje. En de chirurg is hij ook die zijn mening gaf. 0811-21, u kunt meedoen nog tot 7 uur. De NRC doet aan riooljournalistiek rond Prins Friso. dat zeg ik. Aan de lijn nu hoofdredacteur van de NRC, Peter van der Meers. Goedenavond, meneer Van der Meers. Ja, goedenavond. Nou, er komt nogal wat los uh, na aanleiding van de reportage. U schrijft zelf op uw blog uh, hier botsen... en dan heeft u dus over het stuk van uw, uh, uw redacteur Jannetje Koelewijn... het recht van de privacy van de patiënt met het recht op informatie. En u heeft het toch geplaatst. We kunnen nog. Ja, klopt. En, ja. En, ja. Nou, klopt het is uh, wat uh, bijvoorbeeld wat die laatste man nu zei, vind ik, uh, vind ik toch wel heel opmerkelijk. Die zegt: van je moet er niks over schrijven, je moet wachten tot de RVD of een woordvoerder naar ja. buiten komt. Kijk, wat is de eerste taak van de journalistiek? De eerste taak van de journalistiek is proberen de waarheid te achterhalen. Wat is er juist gebeurd in welke omstandigheden? Hm. En in dit geval, in een zaak die. Ik uh, kan daar voor of tegen zijn, maar die tot veel ophef heeft geleid. Namelijk de, het, uh, het uh, zware accident van Friso. Daar zijn we met z'n allen in Nederland sedert vrijdagmiddag, mee bezig. Tot. Zaterdagochtend, tot wij publiceerden. was er uh, uh, niet anders dan foute informatie die verspreid werd. over de gezondheidstoestand van Friso. Onze journaliste, die daar min of meer toevallig was. die bekendgemaakt heeft. Uh, in welke omstandigheden ze dat nieuws heeft, uh, heeft uh, gegaard. Vergaard, ja. uh, onze uh, journaliste krijgt de juiste informatie. Nou, dat, kreeg kreeg de, informatie, dat informatie, zegt het. Als ik ja. mag onderbreken. Het ziekenhuis ja. daar heeft. Bij, door middel van een woordvoer... laten weten. dat het niet het geval is. Het klopt ja, juist niet. en het niet. ziekenhuis daar. Het ziekenhuis daar weigert ons te zeggen wat er nou fout is aan die informatie. Ja, maar die informatie. willen niet dat u dingen publiceert waarover zij geen, geen enkele nee, mening willen verstrekken. Wij, wij, hebben, wij hebben daar een bron die bijzonder dicht bij die patiënt staat. Die zegt van geen schedelbasisfractuur. Wel een probleem met het feit dat de prins 20 minuten onder de sneeuw gelegen heeft... en 20 minuten uh, geen adem zou gehad hebben. Dus dat is een fundamenteel probleem. Ja. Daarover hebben wij die informatie. Die, die informatie die, die, die geven wij... En die geven wij omdat, nog eens, de eerste taak van de journalistiek is niet... Het verbergen van informatie, zoals blijkbaar een aantal mensen. Maar wat zegt u ervan? Van dat dat het ja. is het naar buiten brengen van die informatie. Maar inmiddels wordt de inspectie eh, ontbiedt al de neurochirurg die gesproken heeft met uw recteur. Dat is namelijk haar man. Ja. Eh, die wordt, vindt u nu niet dat er een vorm van excuses nodig zijn van de NRC. door de ophef die hierover ontstaan is? De koninklijke familie schijnt eh, woest te zijn. Eh, volgens ook onbevestigde bronnen. Eh, dit, mo dit moet u ja. toch aan het denken zetten, als, als hoofdrecteur? Ja, ja het, zou, het, zou, het, zou, het zou de omgekeerde wereld zijn. Als NRC Handelsblad, om van het naar buiten brengen van informatie excuses moet aanbrengen. Je moet excuses aanbrengen als journalist als je op informatie zit en die niet naar buiten brengt. En als de informatie niet blijkt te kloppen, bent u dan bereid om te zeggen sorry? Ja, als, als de informatie niet breekt te kloppen, dan moeten we zeggen sorry. Maar tot nu toe weten we heel goed wat we gepubliceerd hebben. Weten we weten heel goed, heel gedetailleerd uh, de, de, de, de toestand van de prins. We hebben zelfs niet alles gepubliceerd. Omdat we van een aantal zaken denken van dit raakt dat te veel de, ja. de eigenheid en de privacy. En, maar, de, en dus wij zeggen, uh, nee het is geen schedelbasisfractuur, het is iets anders. En dat brengen we naar buiten. Nu zegt RTL, als het gaat om leven en dood, dan hoeven wij niet de eerste te zijn. Wat vindt u daarvan? Ja, wij moeten ook niet de eerste zijn als het gaat over leven en dood. Nooit. U probeert, u probeert de eerste te zijn van alle kranten, van alle media om te zien, te zeggen dat is het daar gebeurd. En nee, dat wilde u... ik proberen. Nee, nee, nee, nee, nu stelt u het fout voor. Wij hadden min of meer toevallig een bron in dat ziekenhuis. Een journaliste. Die maakt zich bekend bij de behandelende arts en zegt: Ik ben journalist van de En ik, ik maak er een stuk van, heeft ze dat er ook bij het gezegd? Het, en ik maak daar een stuk van. Ja, dat en heeft u erbij wat u mee. Ja, dat heeft ze bijgezegd. En ik ga, wat u mij nu zegt, ga ik morgenochtend op de voorpagina van mijn krant uh, schrijven. En hij knikte ik van je. wordt duidelijk aan die arts gezegd. En die arts zegt, kijk de situatie is de volgende en leg daar de situatie uit. Dit is, of je dat nu... nog eens, vinden we dat prettig op het moment dat ik die beslissing moet nemen om dat op die een te, te zetten of niet? Dat is een dilemma, dat is moeilijk, dat is... Zeker, speelig. maar met name, prettig, omdat u maar, vaak... Ja. Ja, ja, maar, daar zeggen we, we, we, we zijn een, een organisatie die gaat voor het nieuws en die niet gaat voor het wegstoppen. Nee, nu is de NRC ook een organisatie die heel vaak met het morele vingertje wijst naar andere kranten. Bijvoorbeeld de Telegraaf. Als we bijvoorbeeld denken aan de zaak van de elfjarige Soul Survivor Ruben in Tripoli. Dan wordt er met een hele duidelijke vinger gewezen van riooljournalistiek. En jullie doen precies hetzelfde ja. als NRC. Nou, well, u noemt dat riooljournalistiek. Uh, ik ben nu iets meer dan anderhalf jaar hoofddirecteur van NRC. En u moet mij nu eens een voorbeeld geven van in die anderhalf jaar het vingertje naar andere kranten. De, Ruben? Ruben van Ellis. Nee, dat was helemaal voor. Ja, voor. Dat geeft ja, ja. ja dat is een minister die zich soms ook wel eens moet verantwoorden voor, voor een organisatie waar die werkt. Zou u dat toch op zijn minst nee, moeten doet, kunnen? Nee, u doet alsof NRC uh, een, een, een soort morele superioriteit naar andere media uitstraalt. Nee, NRC legt heel geregeld uit wat journalistieke dilemma's zijn. Dat het inderdaad in een aantal gevallen moeilijk is om. Ik heb dat zelf nog gedaan een paar weken geleden met het publiceren van vreselijke foto's over, uh, over Mexicaanse ja. lijken. Waarom doe je dat, waarom doe je dat niet? Daar nou, zijn we heel veel mee bezig. Dat is maar absoluut het een... morele vingertje naar de andere media. Dat ga je bij mij bijvoorbeeld. Nou, u, dan is het in, onder uw leiding, kunt u dat misschien niet, niet bevestigen, maar het is een duidelijk. Geval van uh, ook, oh, zie je nu iemand die mij zegt: De krant van woedend Nederland werd het, uh, werden wij op of werd de Telegraaf op 31 mei 2011 genoemd? Dus er zijn wel degelijk ook lijntjes binnen uw onder uw leiding die daarop wijzen. Alleen het verhaal is: zou u daar niet toch meer als kwaliteitskant die privacy moeten, moeten bevechten? en niet zozeer het recht om als eerste de sensatie te brengen. Maar wij, nee, maar, maar wat zegt u nu weer, die sensatie? Wij bevechten natuurlijk in heel veel gevallen die privacy. Wij zeggen nu alleen in deze zaak, een zaak van groot belang... een zaak die heel het land bezighoudt... als wij dan informatie kennen die de RVD niet naar buiten wenst te brengen... die de RVD niet geeft... dan moeten wij niet als een schoothond aan het lijntje van de RVD uh, lopen... of aan een schoothond aan het lijntje van de mensen die die informatie niet naar buiten willen brengen... Om onze taak is net. De informatie naar buiten brengen waarover het gaat. Duidelijk. De, de, de, we... Nog eens, dat is een, soms ja. een dilemma. Daar botst privacy op nee, de uh, media, u... maar dat, dat is de keuze die we daarin heel helder maken. Heeft u veel opzeggingen binnen bij de, bij, bij de, van abonnees of nog niet op dit moment? We, we hebben uh, vanmiddag, toen ik wegging op NRC, hadden we 43 opzeggingen omwille van deze, deze reden. We verkopen op zaterdag 300.000 kranten, dus dat valt behoorlijk goed mee. Nou, dan hebt u gelukkig meer. 43 mens. nieuwe aanzeggingen dan 43 opzeggingen. Ja, u, u heeft misschien. Misschien het doel dan bereikt. Meneer Peter van der Meers, zeer bedankt voor uw reactie eh, namens als hoofdredacteur van de NRC. En dan gaat het ook om, vindt u dat het riooljournalistiek was wat de NRC heeft gedaan met de berichtgeving over Prins Frieso? Kunt u nog bellen 0811-21? Komt enorm veel binnen op Twitter. Anna Boskamp zegt de NRC bedrijft riooljournalistiek, maar de arts doet iets wat nog veel erger is. Het schenden van beroepsgeheim, dat vindt ze schandalig. John Koenrad zegt Koelewijn heeft het gesprek tussen haar man en de arts gehoord, want ze was erbij. Dus zij is fout. En Peter Klein zegt voor de stelling, specialistvrouw hadden goede bewegeleden. Ik zei slechts wat hij niet. Niet had, De NRC had terughoudender moeten zijn. U kunt de Twitters blijven lezen, ook via hashtag WNL. Dan gaan we door met de bellers, want die zijn er ook genoeg. Yvonne Fransen wil graag wat zeggen. Uit Roemand komt u. Goedenavond. Ja, goedavond, meneer. Ik had uh, uh, eigenlijk als insteek dat het een beetje onbelicht blijft... Hè, dat een arts altijd arts is en ten alle aan het medisch uh, geheim gebonden is... Ook als hij uh, niet in de zaak is betrokken... Nee. en ook als hij uh, met, met pensioen is... heeft hij niet dat recht om medische geheimen eruit te Ja. Inklokken. En wat vindt u van haar vrouw die het, heeft, nou, het verhaal heeft geplaatst? Ik heb, ik heb die Janneke, ik weet haar achternaam even niet... Koelewijn. Uh, wijn, die heb ik uh, op de radio gehoord... en dan zat ze heel opgewonden te vertellen... dat de uh, Prins zelfs geen hersen had... Ik vond dat een schandaal, want ik heb haar persoonlijk gehoord... en ik heb haar partner vanmiddag zich horen excuseren. Dat vond ik ook geen houtzagen. Een medisch geheim is een medisch geheim. En artsen hebben het niet gerecht naar willekeur rond te klappen over wat mensen mankeert. En deze prins, hè, ik heb toevallig zelf heel veel als Leek altijd gelezen over hersenen. Dat is een onderwerp dat mij interesseert. Ja. En dan weet ik dus van heel veel Franse onderzoekrapporten... Hè, dat met, met hersenen zo is... Kleine hersenschade is iemand aan het vegeteren. Grote hersenschade, iemand die leeft bijna normaal. Daar is dus geen zinnig woord geen over geen te, te zeggen. zeggen. Oké, okay. Yvonne, wel... ja, mag je ik bedanken, vond je bedanken? We ik... laten even, want er zijn zoveel mensen die ook nog iets willen zeggen... zonder, voor, zonder de details al te veel in te gaan. Ans Bertens uit Roosendaal, goedenavond. Goedenavond. Zeg maar hoor, Ans. Um, nou, ik, ik uh, reageer omdat ik het een groot schandaal vind dat die arts zijn beroepsgeheim geschonden heeft... door er überhaupt met zijn vrouw over te praten... van wat mag ze wel weten, wat mag ze niet weten. En als dat dan gebeurt, dan vind ik die vrouw zo kwalijk bezig... dat ze dat ten eerste voor de tv gaat lopen vertellen. Geweldig, ik heb een nieuwtje. En ten tweede ook nog eens uitgebreid op de voorpagina van de krant laat zetten. Ik, vind, ik hoop dat die arts, ook al is het een emeritus hoogleraar... Ja. daarvoor toch de gevolgen zou moeten dragen. Ik vind dat dat helemaal niet kan. Dankjewel. Nou, helemaal niet ja. in het belang van de krant. Oké, okay, Hans dus dank je zeer. Hij wordt ook ontboden bij de inspectie. Iemand die het er niet eens is. Oscar van Heemsbergen uit Arnhem. Oscar, hey, ja, hallo, ja, hallo. hallo, goedenavond. Hallo. goedenavond. Hey. Ik, uh, ik ben het niet, niet eens met de stelling. Ik, uh, ik heb het artikel zelf ook gelezen. En uh, het enige nieuwsfeitje wat ik eruit haal... is dat er geen uh, schreeuwbasisactuur was bij de prins... Um, et, et, et, et voor mij is riooljournalistiek juist dat een verhaal uh, sensationeler wordt gemaakt dan het in werkelijkheid is. En in dit geval wordt het juist een beetje afgezwakt. Dus het ja. was denk ik een berichtgeving waar heel veel mensen blij mee waren op te horen. En ik vond het, eh, riooljournalistiek is voor mij als het, uh, als het verhaal zou worden aangedikt. In dit geval werd het juist wat realistischer uh, neergezet. Dan, dan het bijvoorbeeld in de Oostenrijkse media was neergezet. Maar moet je, je het op, ja. op zo'n manier doen als iemand bij wijze van spreken in, in, voor vecht hè, in doods gevecht zit, dat je daarmee eigenlijk de pers gaat opzoeken terwijl je het absoluut niet gecheckt hebt? Uh, nou, ja, ik weet niet in hoeverre het niet gecheckt is. het verhaal werd vooral uh, opgegeven ja, hoe, hoe, hoe de journalist zichzelf uh, uh, zeg maar, uh, bekend had gemaakt. Ja. En, ja. en, en ook ja, dat dit kennelijk een feit was wat, uh, wat vanuit de arts ja, niet, niet als uh, bezwaarlijk werd gezien om naar buiten te brengen. Nou, dat laatste en, klopt. Ja. Oké, okay, ja. dank je Oscar van Heemsbergen. Uh, Ad Fokker. Ja, goedenavond. Hallo. Ik wou allereerst even een compliment geven aan jou als interviewer. Hoe jij de hoofdredacteur uh, ondervraagd hebt. Dankjewel. je ja, goed. Ja, goed. Merci. Uh, en ik ben het helemaal eens met de stelling. Het beroepsgeheim is niet voor niets een beroepsgeheim. En. al. Wat zeg je, het laatste? Een beroepsgeheim is een beroepsgeheim. Ja. En dat heet niet voor niets zo. Heel duidelijk. Op het moment ja. dat je dat geheim schendt, ben je in overtreding. Oké. Okay. En He de hele keten heeft daaraan meegedaan. Advocaat, dank je zeer. Ook uh, uiteraard voor het complimentje. Antoinette Timmermans, goedenavond. U hing al een tijdje. Ik hang al een tijdje. Goedenavond, meneer Lipmans. Ik ben het uh, met u eens. Ik vind. Uh... Persoonlijk, als vrouw van een internist, meewerkend in de praktijk en regelmatig sprekend over patiënten en ook buiten de praktijk om wat in het ziekenhuis gebeurde. Je hoort als vrouw van een specialist sowieso je mond te houden over alles Alle wat je over een patiënt te horen ja. krijgt. En ik vind dus deze vrouw ver, ver, ver buiten haar boekje gaan. Buiten het boekje gaan, dankjewel Antonette Timmermans. Dat uh, brengt. Uh... Onze uitzending tot het einde. Uh, het laatste woord is niet gezegd, denk ik, over de situatie rond NRC. En, en de publicaties rond Frieso. Maar ook de inspectie van de gezondheidszorg, die bovenop de betreffende arts is gedoken. De Twitter-strijd gaat door. U kunt bij Hesterk WNL kijken en hashtag Eerdbal. Straks gaat Kunststof verder hier op Radio 1. Veel plezier daarbij. Bert Natter is de gast. Wij zijn er morgenavond weer met een nieuwe avondspits. Tot dan.